Middernacht, Mark Visser met het NOS Journaal. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie... in de Egyptische havenstad Port Said zijn zeker 30 doden... en 280 gewonden gevallen. De onlusten braken vanochtend uit dat 21 mensen ter dood waren veroordeeld... voor hun rol bij voetbalrellen in Port Said vorig jaar februari. Ook in andere steden in Egypte is het onrustig. In Cairo zijn de wijken rond het Tahrirplein weer het toneel van rellen... en in Suez is een politiebureau in brand gestoken. Die rellen zouden vooral te maken hebben met onvrede over president Morsi. Die zou te veel macht naar zich toe hebben getrokken. Franse en Malinese troepen hebben het rebellenbolwerk Gao heroverd. Volgens het Franse ministerie van Defensie... krijgen de militairen nu snel hulp van troepen uit Niger en Tjaat. Franse leger meldt dat tientallen rebellen bij de inname van Gao zijn gedood. Aan Franse en Malinese zijde zou niemand zijn omgekomen. De Val van Gauw is een mijlpaal in het Franse offensief in Mali... dat twee weken geleden van start ging. Volgens Malinese officieren trekken de opstandelingen zich massaal terug... te voet of op motoren in de Sahara of verder noordwaarts. De acht toertochten op natuurreis... hebben afgelopen dag bij elkaar zo'n 80.000 schaatsers getrokken. Nergens ontstonden grote problemen, zegt KNSB-natuureiscoördinator Ramon Kuiper... Vooral de drie toertochten in Overijssel werden goed bezocht met 50.000 schaatsers. Het de laatste mogelijkheid om een toertocht te doen. Komende dagen gaat het dooien. In de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van Heracles. In Almelo werd het 5-1. De Eindhovenaren staan nu bovenaan. We hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan nummer 2 FC Twente dat morgen in actie komt. Overige uitslagen, Pexwolle, SC Heerenveen 1-1, RKC nac Nakbreda 0-4 en ADO Den Haag tegen Rode JC werd 2-2. Het weer dan. Vanuit het westen trekt natte sneeuw of ijzel het land binnen. en Daardoor kan het op de weg glad worden of glad zijn. Neerslag gaat eind van de nacht over in regen. Overdag klaart het vanuit het westen op. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Laudiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week mag ik hier even in een kamer iemand uh, ondervragen, iemand interviewen. Iemand die even op zo'n kamer tot rust mag komen, even tot zichzelf. En deze week hebben we iemand, ja, hij is eigenlijk al een paar maanden even aan het relaxen. En dat mag ook wel, omdat hij jarenlang correspondent is geweest... voor de NOS uh, in Amerika. En dat uh, zijn tropenjaren voor een mens. Uh, hij is sinds anderhalve week terug in Nederland, uh, terug uit Amerika. En hij zit hier op de kamer uh, nummer 108. Het is uh, Elko Bos van Rosenthal. En ik klop op de deur van de kamer. Ik ben benieuwd of hij zich al thuis voelt in uh, een in Amsterdam... Een bijzonder goede avond. Goedenavond, Patty. Hoe is het? Ja, goed. Ja, wij hebben elkaar in uh, Washington een keer uh, ontmoet, hè? Ik ja. was daar op vakantie en, uh, nou, toen... Met mooi zei... weer. Met mooi weer, ja. Maar nu Amsterdam. En, uh, Minder mooi weer? Nou, ja, nou vraag ik maar. Dus we kunnen even voor het raam gaan staan. Ja. Want ik ben wel eens benieuwd wat jij, uh, wat jij hier nu voelt, uh, nu je weer terug bent. Nou, dit is heel mooi. Besneeuwd Amsterdam. Uh, Rolf Hartplein. Centuurbaan hier, ja. Nee, hey, dit is heel erg mooi, ja. In Washington zaten we in de zon. Ja. September, Washington ligt de hoogte van Barcelona, dus heb je bijna het hele jaar zon en warm weer. Dus dat mocht je nooit vergelijken met de. Uh natte sneeuw nu in, in Amsterdam. Maar dit is prachtig. Maar je hebt uh, echt geleefd in Washington. En zeker ook toen ik bij jou was. Uh, jij wist de mooie verhalen te vertellen, de juiste plekken. Jij voelde je echt thuis in, uh, in Washington. Hoe is dat dan hier nu ja. in Amsterdam? Nou, ik voel me best snel ergens thuis. Nou, Ik voel me hier heel erg thuis. Ik heb hier voordat ik naar Washington ging uh, een jaar of tien, twaalf gewoond, denk ik, in Jordaan. Uh, daar woon ik nu ook weer. En, en nee, de, Amsterdam blijft thuis. Alleen ik heb ik reisde heel veel voor mijn werk. En als ik ergens een paar dagen was, al, al was ik er twee nachten... dan was zo'n hotelkamer ook thuis gelijk voor mij. En dat, dus in Washington heb ik me ook heel snel thuis gevoeld. En het, is een, het is een hele mooie stad. Men, men denkt een beetje, het is een soort Den Haag of Dordrecht. Of, het is hartstikke leuk, Washington. Je moet alleen een beetje de goede plekjes weten te vinden. Want het, het centrum is in het weekend uitgestorven. Veel beton, uitlaatgassen. Uh, maar, maar het is echt een leuke stad die steeds leuker wordt... Ze hebben alleen de pech dat ze vlakbij bij New York liggen. Dus gaat iedereen naar New York. Familie en vrienden. Ze kwamen twee dagen bij ons en dan hop. Snel terug naar New York. Snel in de trein naar New York. Ja. Ja. Maar mis je het al, Washington? Ja, ja. Maar ik heb daar bijna zes jaar gewoond. Dus het zou heel gek zijn als je het niet zou missen. Dan heb je het niet leuk gehad. En wat mis je dan vooral? Um, ja, dan beland je in, in clichés. De, maar, maar, maar dat zijn niet voor niks clichés. Want het is waar, vrienden... Uh, uh, je omgeving, je buurt, uh, mijn werk, dat was gewoon een hele leuke baan. Um, ja, je, je huisje, ik had daar een heel fijn huis midden in de stad. Uh, ja, dat soort dingen. En het, is, het is heel prettig leven. Amerika is een heel comfortabel land natuurlijk om te leven. In alle opzichten, jij kent het goed, je bent er vaak geweest. Um, nou, ja, dat, dat mis je. En, en bepaalde dingen zijn hier weer even wel. En dat geeft ook helemaal niet. Maar, maar de, de, uh, het verschil is ook zo groot tussen Washington... en dan zeg je ook Amerika. Washington ja. toch ook ja, uh, bijna de politieke stad van de wereld. Ja. En Amsterdam, ja, het doet zijn best natuurlijk, maar ja... Uh... Het, het is niet echt ja, maar dat is ook wel weer leuk. Hè. Iemand wees me gisteren op een, uh, op een bericht dat in Groningen, geloof ik... maar dat had ook Amsterdam kunnen zijn, was een sneeuwbalgevecht tussen de hogescholen en de universiteit afgelast. De gemeente had de vergunning ingetrokken. Wat dus betekent dat überhaupt daarvoor een vergunning is aangevraagd. Nou, Daar moest ik heel erg van giechelen, maar dat is ook wel weer heel erg leuk. Dus je kan terugkomen uit Amerika en nu naar Nederland kijken... en alles maar, maar duurendam vinden, maar het is... Ja, die kneuterigheid en die, die, hè, dat, dat, dat, dat alles zo perfect moet zijn geregeld... is ook wel weer de charme van Nederland. Ja. Dus, ik zit hier niet met de vervelen van... Uh, God, wanneer kan ik weer weg? Maar het is wel even wennen, ja. Nou, en je zei van, ja, uh, en ik mis mijn baan. Ja, tuurlijk, maar dat geeft helemaal niet. Ja, het is een vreselijk leuke baan, ja. ja. Als, je, als je Amerika... Het is, het is weliswaar maar één land. Of het waren er eigenlijk een paar, want Canada hoort erbij. Maar daar gebeurt nooit iets. Maar als je dat mag verslaan en je bent, je bent tien dagen per maand op reis... ja, dat is, je zou geen goede journalist zijn als je dat niet zou missen. In elk geval niet bevlogen zijn als je dat niet zou missen. Dus tuurlijk mis je dat, maar uh, dat was voor een termijn. En dat, die zes jaar zaten erop en dat wist ik. En dat is ook helemaal niet erg, maar natuurlijk ja, mis je het. Ja. Nou ja, ik weet niet of het erg is, daar gaan we misschien straks nog over hebben. Maar je zei wel, of tenminste ik heb interviews gelezen en gezien van jou... dat je zegt dat is de mooiste baan op aarde Nou, de... ik heb Ja, maar dat vind ik ook echt... Dat was zeggen in mijn vakgebied. Ik ben journalist en ik vind een, een baan als buitenlandcorrespondent... of dat nou in Istanbul is, waar we iemand hebben... of, of dat nou in Zuid-Afrika is, waar we iemand hebben... of, of in Zuid-Amerika of in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een hele mooie plek, maar ik, ik had elke plek bijna wel uh, gewild. Ja, dat vind ik ook een hele mooie plek, omdat... Je gaat over een land of over een continent. Je kan daar al je verhalen zelf uitzoeken. Je werkt alleen of in een hele kleine kring. Maar in elk geval niet in zo'n hele, hele, hele grote groep. Um, ja, je kan televisie doen, je kan vaak radio doen. Je kan erbij schrijven, je kan heel veel reizen. Je leert vaak nog een taal. In mijn geval is dat niet gebeurd. Ik ja, had eigenlijk nog Spaans moeten leren. Ja, had ik me ook voorgenomen toen ja. ik daarheen ging. Dat is een, um... het is... Ik ben niet trots op mezelf dat dat niet gebeurd is. Hoeveel het... mensen in Amerika spreken er al Spaans? Mm, ja, de, de, nou ja de, ze, ze zeggen dat, dat in, um, in 2050 of zo... is, is, is de, de Engelstalige Amerikanen in ieder geval een minderheid. Dus dat duurt nog even, maar dat o, is wel... Oogelijk, toch? Ja, heel veel. Ik ken de aantallen ja. niet, maar... Uh... Ik, uh, ik, had het, ik had het graag geleerd. Maar het is er niet van gekomen. Het is, is zo'n ontzettend drukke baan geweest. Dat je. Ja, ja, hobby's en talen en kantklossen en. <laughs> dat soort cursussen zijn erbij ingeschoten. Nou ja, je mag even tot rust komen. op deze uh, hotelkamer. Ik kom al maanden tot rust. Dus. Ja, ik, ik zei het net in mijn inleiding. maar ik zei ook wel dat het uh, uh, nodig was. Hmm. omdat uh, correspondent zijn. toch ook wel tropenjaren zijn, neem ik aan. Ja, ik denk dat dat in het algemeen wel geldt. Ja. Ja. Hele leuke tropenjaren die, die voor het overgrote deel niet als werk voelen. Uh, maar ja, nee, het is een hele drukke baan. Omdat je het altijd hebt en bent. En daar kan je niet altijd iets van aantrekken. Ja, ik bedoel, het is niet zo dat je cafés mijdt zes jaar lang. Maar uh, je bent het wel 24 uur per dag. En, en uh, zelfs tijdens vakanties ben je vaak wel. Nou ja, je zit toch met die smartphone te kloten, omdat je weet dat... <laughs> ja, maar jij bent onze man in Amerika. Dus ja, je moet er, er iets Ja, en nog een je paar. Zijn, ja. moet je het weten, ja. Niet alleen. Ja, ja we werken daar trouwens met een, uh, met, een, met een team. Ik bedoel, ik werkte daar... en mijn, mijn opvolger Wouter Zwart ook... met met, met uh, drie collega's. Een correspondent van, van Radio 1, Wessel de Jong. Met nog een producer erbij, stagiair vaak. Dus allemaal, allemaal hele goede mensen. Dus je doet het niet alleen. Um, ja. Maar je moet elk moment op zender kunnen, ja. Nee. Dat is waar. Uh, nou ja, afgelopen week uh, ja, was het natuurlijk wel weer een mooie week uh, in Amerika... met de inauguratie. Ja. Waarom uh, is de inauguratie van een nieuwe president in Amerika... zo belangrijk voor de Amerikanen? Omdat het een... Um, ze, ze vieren op zo'n dag de democratie. En dat klinkt voor ons wat gek. Want wij denken minder na over democratie en over het feit dat het, dat het er is. Uh, Amerika is een veel jonger land. Hè? Het bestaat veel korter. bestaat een paar eeuwen. En dit is, echt een dag, uh, dit is echt een dag van het volk, een dag van de democratie. Een dag waarop iedereen dat ook moet zien. Dus waarop niet alleen Obama, maar ook de tegenstander eigenlijk... want dat is het permanente republikeinen uh, op dat bordes staan. Uh, hem feliciteren. Partijpolitiek geldt even niet uh, die dag. Uh, en, de, en dat is ook wel echt gemeend. Ik bedoel, het is een land waar de politiek... Nou, verrot is, heb ik wel eens gezegd. En dat, dat vind ik ook echt. Corrupt. Ja. Um, daar moeten we helemaal niets van overnemen, eigenlijk. Want het is gewoon degene met het meeste geld... die kan eigenlijk een zeteltje in de Senaat of in het huis van afgevaardigden ja, komen. Dat, dat, ja, dat is waar. Dat, dat, dat, dat geld corrumpeert. Maar dat is niet eens het enige. Het is, het is, niemand in Washington lijkt meer voor ogen te hebben, lijkt het soms. In elk geval in het congres. Het, het belang van het land. Het is alleen maar hoe winnen we de volgende verkiezingen... en hoe zorgen we ervoor dat onze tegenstander zo snel mogelijk uh, uit zich verdwijnt. Dus het is... Um, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ik ben best een beetje cynisch van nature... maar niet als het over dit soort dingen gaat. Maar het is bijna onmogelijk om er niet cynisch te worden. En, um, dus de politiek... Nou ja, is, is, Waarom um, ben jij cynisch van nature? Ja, dat weet ik niet. Het ja. moet toch ergens ingesloopt zijn? Je wordt toch niet cynisch geboren, neem ik aan? Nou, misschien wel. Nee, ik ben, ik ben, ik ben, niet, ik ben niet cynisch geboren. Maar ik, ik, ik, nou, sceptisch is misschien een beter woord. Ik bedoel, uh, je kan ook die politiek in, in Washington of in nee, Nederland... Maar waar, even over jou dan. Want ja. Het kan ook best zijn dat jij cynisch bent geworden... omdat je natuurlijk uh, echt uh, het, het journalistiek vak ingezogen bent. Hmm. En dat je heel graag kritisch uh, wil zijn... en daardoor hmm. misschien ook uh, een cynische bril altijd op hebt. Ja, nee, maar ik heb, niet, ik heb niet altijd een cynische bril op. Maar ik, bedoel, ik probeer wel relativerend naar, naar dingen te kijken. En... en um, uh, nou, maar je uh, zei toch echt, ik ben redelijk cynisch? Ja, ja, ja. Nee, dat ben ik ook wel. Maar in mijn werk Waarom? geloof ik dat ik dat niet ben. Ja, weet ik veel. Ja, de ene is cynisch, de, is, de ander is... Uh, ja. En je weet niet waar het vandaan komt? Nee, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik vind het ook niet zo erg, want ik geloof dat ik het in mijn werk niet ben. En dat is wat een kijker ziet, toch? Ja, nee, eens, nee ja. goed, maar het gaat, niet over, het gaat hier niet alleen over je werk. Het gaat hier ook oh, als mensen... Uh, <laughs> ja, nee, dat zou je wel willen. <laughs> nee, omdat ik natuurlijk van nature misschien een optimist ben. Ik weet ook niet ja. hoe dat gekomen is. Nee, mij ook. Maar het een sluit allemaal niet uit. Een cynist is niet een pessimist. Nee, eens, maar, maar goed. goed. Ja. Uh, uh, Cynicus is het trouwens. Ik ja. zei cynist. Dat, ja. dat klinkt als een chemische nee. maar verbinding. Maar het, het, is, het is soms een lastige emotie, cynisme, vind ik. Ja. Nou ja, nee, maar ik, bedoel, ik, ik probeer naar de. Je kan heel erg naar politiek, of dat nou in Nederland of in Amerika is, je kan bij alles denken van ja, dat is gedoe of dat doen ze hier. Of ja, dat is maar een spelletje. En ik probeer altijd, ook in Amerika, om wel serieus naar die politiek te kijken. Ja. Hij wil dit, zij willen dit, uh, raken ze het eens. Um, en daar zit altijd politiek bij, maar dat probeer je dan er een beetje los van te zien. Maar uiteindelijk ben ik na vijf en een half of zes jaar tot de conclusie gekomen dat de politiek in de Verenigde Staten. En dat geldt eigenlijk voor beide partijen. De laatste jaren in het bijzonder, denk ik, voor de Republikeinen. Ja, ze, ze, het doel is niet wat is het beste voor Amerika. Het doel is wij moeten winnen... en de tegenstander moet zo snel mogelijk uh, verdwijnen. En ja, het, het landsbelang is vaak heel erg ver te zoeken. Het klinkt heel deftig, het landsbelang. Maar ja. dat is toch uiteindelijk waarvoor je je land bestuurt. Maar goed, dan toch nog even terugkomen op jou als uh, cynicus. En zeker ook uh, dat je in Amerika zat. Dan moet ik toch als optimist zeggen, het is toch onwaarschijnlijk... dat vier jaar geleden voor het eerst een zwarte president uh, gekozen werd. Dat ja. moet jou als cynicus toch enorm verbaasd hebben dan? N nee, maar dat heeft, dat heeft met mijn karakter niet zo vreselijk veel te maken. Ik bedoel, Nee, dat, dat, dat heeft me ook heel erg verbaasd. Ja, dat had ik een jaar daarvoor niet gedacht. Ik bedoel, tegen die, naarmate die verkiezingen dichterbij kwamen... Um, Nee, maar dat is het, het steeds waarschijnlijker. Ja, maar daar in... heeft Amerika ook een gigantische stap gezet. Ongelooflijk. Dan zijn we nu inmiddels alweer, het is dus nu vier jaar, vier jaar geleden... en De zwarte president, dat weten we nu wel. Maar dat is ook een gigantische stap. Maar dat, vergeet, dat heb ik ook het idee dat we dat wel eens vergeten. Wat is daar gebeurd? En ja. hoe belangrijk ja. is dat nog altijd? Ja. En dat... Ja. Maar goed, ik ben de optimist en misschien zie ik dit weer dan te roze Dat was ook heel bijzonder, maar uh, in gelul kan je niet wonen, Zijn Amsterdamse wethouder. <lacht> en dat geldt natuurlijk daar ook. Het, is, het is ook. het zou ook zot zijn als Amerika daar vier jaar later nog mee bezig was. Ja. Je zag wel dat nu bij deze inauguratie... dat er weer, uh, waren natuurlijk minder mensen dan vier jaar geleden daar in Washington uh, op de Mall. Uh, maar nog steeds veel meer dan bij inauguraties van Bush, Clinton of wat dan ja. ook. Ik bedoel, het blijft... Het feit dat die man zwart is... ik geloof dat we daar niet meer al te veel bij stil moeten staan. Wat heb je eraan? Dat land heeft hele grote problemen. En dan doet het er niet zo toe wie het bestuurt. Althans, wat zijn achtergrond is. Maar het blijft natuurlijk een... een, een ja, dat, dat... Kijk, Obama blijft een... Uh, wat dat betreft hoeven de Republikeinen misschien niet te wanhopen. Ze hebben deze verkiezingen dik verloren... Um, uiteindelijk is het een cyclus en zullen ze ook wel weer verkiezingen gaan winnen. Maar een kandidaat zullen ze, zullen als Obama toch... komt er niet snel meer. Maar ze zullen meer. ze toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen, de Republikeinen, heb ik het idee. Ja, absoluut. Nou ja, ze hebben een probleem. Dat is bij ja. deze verkiezingen duidelijk geworden. Ze kunnen geen, geen minderheden bereiken, ze hebben geen ideeën. Um, ze, nou, ze kijken best wel zwartgallig ook uh, naar Amerika. Um, nee, de, de, deze, maar, maar vergeet niet dat de Republikeinse Partij heeft... Um, presidenten voortgebracht die veel voor Amerika hebben betekend... die in elk geval echt een, een, een visie hadden en een kant op wilden. Het is niet voor niks dat Obama zelfs een bewondering wel uh, voor Reagan heeft uitgesproken. Niet omdat hij hem nou uh, beleidspolitiek zo ontzettend hoog had zitten... maar omdat het wel iemand was met een visie en met een beeld van Amerika dat hij wilde scheppen. En de republikeinen momenteel hebben, ja, dat kan je gewoon concluderen... op een paar uitzonderingen na, geen, geen enkele visie voor het land... Ja, de kiezer die ziet dat. Hm. Ja. Hoe, um, dus de inauguratie is belangrijk. Totaal anders dan bij ons, die uh, Ja. Uh, als we een nie nieuwe regering <laughs> hebben. Um, hoe deed jouw uh, nieuwe collega het, uh, Wouter Zwart? Heel goed, ja. Waarom? Nou ja, omdat je aan Wouter ziet dat hij... Uh, kijk, hij zat hier voor in China zo'n zeven jaar. Dus die uh, is door de wol geverfd. Hij heeft veel meer ervaring dan toen ik vijf, zes jaar geleden in Washington kwam. Ja, nee, ik zeg dat niet om aardig te zijn. Dat, broer, dat wil ik ook graag zijn, want het is een goede vriend van me. Maar nee, het is een hele goede nou, vriend. Anders kijk je daar dan naar? Denk je dan niet bij jezelf, oh, maar hier had ik willen staan. Tuurlijk, ja, ja, ja, ja maar het ja. een sluit het ander niet uit. Ik kan Wouter een hele fijne keer of in, ja. heel goed in zijn werk. Maar goed, hoe heb jij de afgelopen week gekeken naar die uh, inauguratie? Nee, nee, met veel plezier. Ja, nee, echt. Nee, dat meen ik echt. Ja, kijk, de NOS heeft dat anders dan vier jaar geleden... niet helemaal van A tot Z live uitgezonden. Dus er viel niet zoveel uh, Wouter te zien, laat ik het zo zeggen. Maar um, uh, hij had trouwens een heel mooi plekje. Mooier dan ik vier jaar geleden, I, want NOS, hij stond Ik echt... zat te kijken en de ja. NOS kwam erin. En toen was de inzegening al gebeurd. <coughs> uh, om tien voor zes. Uh, toen had hij zijn... Uh, ja, uh, hij begon eerder dan het draaiboek wilde. Ja. Dat ik, heb ik begrepen. Dan van moet, Wouten. Dan moet de, de NOS eerder ingrijpen. Ik, bedoel, ik ja. zat er klaar voor ja. en dan hebben we het hoogtepunt gemist. Hoewel het hoogtepunt natuurlijk zijn speech was. Ja. van uh, Obama ja, was ja, je verrast wel. door de speech. Ja, ja. Ja? ja. Waarom? Um, nou, ik had, ik had wel verwacht dat hij... bedoel, hij, Vier jaar geleden kwam hij met een... Met een nou ja, de... de, de, de, de, de de oceanen zouden niet meer stijgen. En, hè, dat was echt een heel hoopvol, beetje zweverig verhaal. Dat paste toen ook heel goed bij zijn verkiezing. Hij kon niet meer met een dromerig verhaal aankomen. Dus ik had wel meer realisme verwacht. Uh, maar hij kwam uiteindelijk met een heel progressief verhaal. Eigenlijk met een heel links verhaal. En uh, dat had ik op deze manier niet verwacht. Ik had wel verwacht, omdat het nu eenmaal niet gelukt is... om in zijn eerste termijn... Uh, ja bruggen te slaan de cultuur in Washington te veranderen dus ik had wel verwacht dat hij in zijn tweede termijn wat hij denk ik gaat doen uh, ag agressiever zich zou opstellen tegen de Republikeinen maar ja hij zegt, hij zegt in, die, in die speech bij de inauguratie dit is geen this is not a country of takers dit is geen land van nemers. Um, graaiers hij, hij hij noemde Mitt Romney niet maar Iedereen die bij de verkiezingen had opgelet, die dacht wel aan hem. Uh, ja. Hij noemde homorechten voor het eerst. Hij had het over klimaatverandering. En, dat is wel belangrijk... Um, in zijn eerste termijn, bij zijn eerste inauguratie... zei hij ook wel dat soort dingen. We weten dat een heleboel dingen niet gelukt zijn. Dus hij zou nu wel een heel, risico nemen, een heel groot risico nemen... als hij weer al die grote beloften zou doen... en ze vervolgens zou laten liggen. Dus ik, ik geloof ook echt wel... dat hij nog heel veel ambities heeft voor zijn tweede termijn. Maar heeft hij daarmee bruggen opgeblazen? Want het is in uh, Amerika toch echt nodig... dat de Republikeinen en de Democraten zich ergens gaan vinden. Ja, maar dat... En heeft hij hier misschien niet alleen maar meer kwaad bloed gezet? Ja, maar veel, veel slechter dan het nu gaat, kan het niet. Ja. Bedoel, tijdens een, hij, hij zegt, ik bedoel, Obama valt ook wel een en ander te verwijten misschien... maar hij, hij zegt dat hij het geprobeerd heeft in de eerste termijn. Het is... Het is falikant uh, mislukt. Uh, kijk naar debatten over de begroting, over dat schuldenplafond en dat soort dingen. Amerika neemt, leeft op een tijdbom elke keer. Uh, stel je voor dat je hier meemaakt dat, dat, dat de politieke ruzie zo hoog oploopt... dat we, nou het is nu net middernacht geweest, maar dat we... Uh, een uur geleden niet zeker wisten of um, morgen, stel dat dat geen zondag was... de postkantoren nog wel open zouden ja. gaan. Zo gaat het in Amerika geregeld. Ongeveer elk jaar of elk half jaar. Dan hebben ze een debat over het betalen van de schuld. Als je nu niet, en het is kwart voor twaalf s'avonds, nu niet doet wat ik zeg... gaan morgen de postkantoren niet open, gaan de gemeentehuizen niet gemeentehuis open. Alle Antenaren liggen plat, ministerie is ermee. Dus, ja. dus dat is, het is een... Ja, het is, een, het is een aanfluiting voor een democratie, daar valt niks meer aan te doen. En Obama lijkt nu te denken, nou ja, dan maar niet. Ja. Dat betekent niet dat hij het in één keer allemaal kan doen. Want natuurlijk heb je het congres nodig, en dus de republikeinen... want we zijn de baas in een deel van het congres, om die plannen erdoor te jagen. Maar het zou wel kunnen dat hij een aantal, want de president heeft ook de mogelijkheden... om een soort presidentiële bevelen te, te, te geven, dat hij een aantal maatregelen neemt... op het gebied van wapens of milieu, waar dit congres niet voor nodig heeft... Wat zeg je? Migranten. Immigratie, ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar hoe, hoe keek jij ernaar? Want ja, jij kent die plekken. Jij kent, daar stond was op dat, dat kapitool, schitterend gebouw. Ja. Uh, ja. uh, nou, uh, die hele mol vol met ja. mensen. Uh, nou, uh, jij ik, kent ik had... elk plekje. Jij wist ja. precies waar de camera stond. En daar staat ja. dan uh, uh, Wouter Zwart. ja. Ja, maar daar heb ik echt geen... Ja, dat, dat, dat geloof je misschien niet. Maar aangezien uh, de er weer uh, overigens. Nee, nee, nee, maar daar heb ik echt geen... Het maakt niet uit of Wouter Zwarte Stad. maar hoe jij hoe ja, het maar beleefd ik, ik Luister, ik bedoel, ik, ik mis Washington en die, en, die, en die stad en die baan. En, en dat is ook allemaal prima. En dat is over een maand voorbij. Nou, oh, twee maanden. Maar het is niet zo dat ik mijn, mijn collega daar zie en denk... Uh, nee, het is wel grappig. Obama die... Um, uh, hij was klaar met zijn speech. Hij ging naar binnen en de camera's volgen hem dan, ingezoomd. Het beweegt een beetje en hij kijkt om. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En hij, uh, de microfoons pikken op wat hij zegt. Hij zegt tegen zijn vrouw of tegen een vriend van hem van... Nou ja, ik, ik kijk nog even, want dit zie ik nooit weer. En dan kijkt Obama dus naar die enorme mall met al die mensen. Dat gevoel had ik ook een beetje, ja. weet je, van... Nog even kijken. En, uh, niet, niet, bedoel, bedoel, ik ben daar slechts een verslaggevertje dat er niet toe doet. Want, want, want er, een, er gaan daar dezelfde bij... deuren voor je open. Maar uh, ja, dat, is... bij Wouter hoop ik dat hij zijn werk goed doet. Ja. Waar ik zelden aan, nooit aan twijfel. En zelf uh, dacht ik nog even kijken. En ja. dan uh, is het mooi geweest. Zeker, ook omdat het zo'n ja, hoogtepunt is in de democratie. Een keer ja, jaar. zeker. En dan, nou, het is de eerste keer dat je er dan niet bij bent. Dus ja. ja. Dat moet een moment geweest zijn. Ja, maar ik was er ook maar één keer bij geweest. Hè? Dus... Ja, maar goed. Hè? Je, je kent de plekken. Je ja. weet hoe het werkt. Ja, ja. Uh, ik ga ook nou... wel een keer terug. Het is maar zeven uur vliegen. Precies. Uh, nou ja, de inauguratie was mooi. Uh, daarna ja, wil ik je toch iets laten horen van het feestje daarna. Uh, zet je koptelefoon op. Want we gaan toch even luisteren naar uh, iets wat ik ook een hoogtepuntje van, uh, van, van de van afgelopen weken. We gaan luisteren naar Alicia Keys met, een, uh, met een, uh, haar nummer voor uh, Obama. Uh, met, uh, ik had het niet gehoord. Nee, ik, ik zag jou kijken. Ik dacht dat je dit zeker wel dit gehoord Dit heeft wel dat... Noord-Koreaanse trekjes. Ah, dit, is toch, nou, dit heeft zij gezongen. Uh, ja, wel live of niet? Want Beyoncé was... Dit was uh, uh, volledig live. Ja? Dus, uh, ja. Ja. Denk je dat uh, Obama hiervan genoten heeft? Nee. Nee? nee. Nou, het lijkt me een beetje gênant. Als, nee, ik denk niet dat hij hier. Of was dat een grapje? Was het serieus? Nee, dit was gewoon op ja. het feest in het Witte Huis. Ja. Ja. Of ja. ergens anders op een van ja. de inauguratiedinerts. Ja. Nee, maar bedoel, je kan er met een, met, een, met een bepaalde soort knipoog naar kijken of luisteren. Ik weet niet of hij hiervan genoten heeft. Ik kan in die man zijn hoofd kijken. Maar dit gaat wel. Uh, ja. Maar het is beter dan L.A. The Voices. Of hoe heet dat? De, de, die dat is, de, Gordon die bij de GVD. <laughs> Nee, dat is absoluut. Nee, als ik dan mag kiezen tussen Alicia Keys en Gordon, dan... <laughs> Nou, dan ja. weet ik het wel. Niks uh, te nadelen van Gordon. Maar goed, het is dus eigenlijk maar een, een, een, een korte inleiding op het nummer wat ik voor jou heb uh, uitgekozen. Want elke zaterdagavond kies ik een nummer uit. Ik heb namelijk uh, wel iets gevonden. Uh, ook een nummer van Alicia Keys. Samen met uh, Ray Charles. Ch Ray Charles. Uh, America the Beautiful. Dus zet, het, uh, zet je koptelefoon op dit prachtige duet. Uh, speciaal voor Elko uh, Bos van Rozentaal. Net terug uit Washington. just the Ja, ja, ja, ja, Alicia Keys en Ray Charles, Ray mooi. Charles, America the Beautiful voor Eelco Bos van Roosental, oud correspondent uh, voor de NOS in Washington, mooi. Heel mooi, ja, Raakt het je? Het niet. Um, ja, maar om de muziek, omdat ik de muziek mooi vind, Ray Charles echt, echt mooi vind. Het um, nummer heb ik natuurlijk de afgelopen jaren America the Beautiful heel veel gehoord. Um, Nee, ik, ik geloof niet dat, dat het nummer zelf of het Amerikaanse volkslied mij nou, nou vreselijk veel doet. America the Beautiful meer trouwens dan het, dan het, uh, dan het volkslied. Het is um, echt een patriotisch lied. Ja, ja. ja, en natuurlijk hebben wij in Nederland de neiging, en ik ook wel hoor, om naar te kijken. Je staat van, of nou gymzalen of schoolklassen of aan het begin van verkiezingsbijeenkomsten altijd het volkslied of dit. Natuurlijk kijk je daar een beetje sceptisch naar, tenminste dat, dat zit in ons. Ehm... Um, maar, maar ook hier geldt, het is een, het is een jong land, dat, een groot land... dat altijd op zoek, geweest naar manieren, eh, op zoek geweest is naar manieren om zich maar Amerikaan te voelen... zich verbonden te voelen. En dit soort liederen, dat klinkt wat gek, maar die, die dragen daartoe bij. Dus, Zeker in zo'n duet? Dus ik, ik vind, ja, precies. Dus ik vind dat het, het, het, het is meer dan een, dan een uh, meer dan vlag vertoon. Ja. Dit soort liedjes heeft Amerika nodig, hoe gek dat ook klinkt. Was je klaar met Amerika na vijf jaar? Um, nee. Wat ik net vertelde over de politiek. Hè, dus dat het daar zo vast zit. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Tegelijkertijd is politiek maar een heel klein deel van mijn werk. Ik snap dat... Hè, je denkt daar gelijk aan. Obama. En die, en die jongen die op zo'n dak over Obama staat te kletsen. Maar... Negen van de tien reportages die we maakten... die, die, die maakten we, ik, ik niet alleen met mijn cameraman, buiten, buiten Washington. Vaak ver buiten Washington. En dat Amerika mis ik heel erg. Ja. Uh, maar, want... maar ik ben er terug, hè, dus, dus, dus als ik dat over een jaar nog zou zeggen, dan zou het een beetje gek zijn. Ja, dan Kijk, gaat het al oh, snel over het relaties... relaties relatiesysteem ja. bij de NOS. En We ja. hadden twee weken geleden uh, Marion van Rooijen die correspondenten was in uh, uh, Zuid-Amerika. Dat moet gezellig zijn geweest. Dat was ook gezellig. Ja, ja dat was ook bijzonder. Uh, maar die uh, vindt dat relatiesysteem heel naar. Mm. Omdat ze zegt van ja, ik heb zo'n netwerk opgebouwd in Zuid-Amerika... Ja. De hier kan ik nog jaren uit putten. Het is gewoon uh, waste of talent, uh, money en energy ja. om dat gewoon weg te gooien. Ja, maar tegelijkertijd wil ik dan toch zeggen... dat bijvoorbeeld voor Marion van Rooyen komt iemand in de plaats. En dat geldt op andere plekken ook. Die, um, uh, toevallig iemand die ik heel goed ken, maar iemand die jong is. Die Latijns-Amerika uh, bloed, zweet en, en huilt. Die is helemaal gek van dat continent. Een hele goede televisiemaker, Mark Bessems... En dat soort mensen stroomt ook door. Zoals we nu ook hele goede, jonge mensen hebben in uh, een aantal andere landen. En uh, Lucas Waagmeester in India, ik noem maar iets. Ik, ik, ik begrijp die bezwaren tegen roe um, En tegelijkertijd ben ik ook blij dat de NOS mensen doorlaat stromen. En ik ben ook om 30 dertigste begonnen in maar, maar, Washington. Zie je, zie je dan het correspondentschap meer als werk en zij, uh, Marjon van Rooijen, meer als passie, als levensinvulling? Ik zie het correspondentschap helemaal niet als werk. Ik zie mijn werk überhaupt niet als werk, want daarvoor vind ik het veel te leuk. Nee, dat meen ik echt. Ik, ik, ik, ik, bedoel, vraag mij, was, was, was, niet, vraag dus, mij niet wat ik verdien of hoeveel vakantiedagen ik <laughs> heb. Nee, nee maar nee, als nee, je nee, het nee. als werk ziet, dan denk je aan dat soort dingen. Nee, ik heb omdat, geen idee. Omdat uh, Marion van Rooijen, die we dus twee weken geleden hadden... er zo anders in staat dan ja. dat jij erin staat... Nou, dat weet ik niet of ze er anders in zijn. Nou ja, zij nou ja dat ze... het relatiesysteem is gewoon ja. niet goed. Het heeft gewoon geen ja. zin. Het is gewoon, wat ik zeg, uh, het weggooien van ja. heel veel kennis. En, ja. en, en, en zeker een groot continent als Zuid-Amerika <coughs> dat zo ja. verschillend is. Nou, het hangt ook heel erg, kijk, waarom... Dat netwerk waar in, zij uit In In situatie, ja. of Mayonna's situatie, kan ik niet echt oordelen. Want ik ken niet haar, haar, haar, haar gesprekken met de NOS of hoe dat is gegaan. En dat, dat meen ik. Alleen... Um, nee, het, het verschilt ook per land. Er zijn landen waar je niet iemand na vijf jaar weg moet halen. Omdat je de taal nog niet spreekt. Of omdat je met censuur te maken hebt. En het drie jaar duurt voordat je hè, je ingangetjes vindt. In China bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Um, voor sommige landen is dat, is dat anders. En, um, ja, nee, je gooit de contacten weg als je iemand weghaalt. Ja. Um, maar je laat ook mensen doorstromen en je geeft nieuwe talenten een kans. Ik zit nu niet de NOS te verdedigen, want nogmaals, het is voor nee, jij... elk, elk geval anders. Nee, maar goed, het, het, het maar... gaat meer over jou, dat jij erbij uh, berust... en dat zij echt wel uh, in opstand uh, is. Ja, maar het verschil is denk ik ook, en dat, dat, dat vind ik ook heel rot voor Marion... Uh, dat zij... Ik blijf bij de NOS. Althans, eh, ik, ik, op dit moment heb ik, ik, ik heb een vaste baan en ik hou die vaste baan. En eh, Mayon zit in een andere fase van haar loopbaan... en heeft op dit moment geen vaste werkgever en wil wel graag eh, eten. Dus eh, onze situaties zijn onvergelijkbaar wat dat betreft. En wat ga je doen bij de NOS? Ik ga voorlopig als algemeen verslaggever aan de slag, dus dat betekent eigenlijk alles. Dat zal overzakelijk Nederland zijn, hopelijk ook af en toe buitenland. Maar goed, we hebben overal correspondenten, gelukkig, daar ben ik ook heel blij mee, want ik, ben, ik, ik, ik hou van, ik, van, van buitenlands nieuws. Um, um, nee, dat zal vooral Nederland zijn. Maar ja. ik heb ook in de wandelgang gehoord dat jij wordt klaargestoomd om uh, ooit hoofdredacteur te worden. Oh? Om nou, Marcel Geloof op uh, te volgen over een aantal nou, jaar. Nou, daar weet ik niks van. Die zit er net bovendien. Ja, die zit er een jaar. Ja. Maar goed, dat, nou, dat ja. is ook uh, wat je zegt. Je moet ook uh, inwerken en dat ja. soort zaken. Nee, nee dat, zo werkt het ook helemaal niet trouwens. Nee. Maar toch, uh, hoe hoor ik dat dan? Uh, geen idee. Dan ik, moet zit, je, ik, ik weet niet wat jij hoort. Nee. Nou ja, heel veel sum is natuurlijk geen onbekende voor mij. Dus ja. ik hoor dat soort zaken. Ja, nee, dat is echt onzin. Maar zou je het willen? Um, ooit, misschien. Ja, misschien. Wat is jouw ambitie? Ik wil op dit moment, uh, maar no nogmaals, dit is echt, ik bedoel, moet mij maar vertellen waar dat vandaan heb, Maar dat is echt niet waar. Maar mijn ambitie, ik zou voorlopig heel graag mooie televisie willen blijven maken. Ik vind het leuk om me daarnaast een beetje te verbreden. Ik, ik hoop af en toe een mooi stuk voor, de krant, voor een krant te schrijven. Uh, ik, ik zou beter willen leren interviewen. Ik geloof niet dat ik er heel slecht in ben, maar dat kan duizend keer beter. Ik wil mezelf altijd als, als journalist verbeteren. Maar um, dat kan op een heleboel manieren. Dat kan op een heleboel plekken. En, uh, ja. en ik zal ook wel... Ik bedoel, Amerika is nu een afgesloten hoofdstuk, hoofdstuk. Althans nog niet helemaal. Want daarvoor is het... Hè, ik ben net terug. Maar ik zal er ook wel blijven terugkomen. Ook voordat ik een correspondent werd... heb ik vaak wel gewerkt als freelancer. En, en voor de NOS. Ja, dus, dat, dus daar moet ik nog even een punt achter zetten. Definitief. Um, en dan gaan we iets nieuws doen. En ik jezus, uh, ik. En ik weet nog niet precies wat, maar voorlopig gewoon bij de NOS en met heel veel plezier. Uh, wat de, de, de overgang moet toch wel groot zijn? Je, je, je zegt, je komt uit dat kleine team in Washington met uh, nou, nog iemand voor de radio en dan je producer en je stagiair en dan op pad met je cameraman. Nu kom je op die eindeloos grote uh, nieuwsvloer van de NOS uh, mm -hmm. in Hilversum op het Mediapark. Ik ja. ken hem. Ja. Uh, daar zit je dan. Ja. Is dat niet een enorme nou, schok voor jou? Nou, ik heb daar heel lang gezeten. Kijk, ik ben vijf, zes jaar correspondent geweest, maar daarvoor ik heb heel lang in Hilversum gewerkt. En daar werken een heleboel hele goede enthousiaste mensen. Het is alleen maar wat ik wilde zeggen. Het is een stuk dynamischer dan die. Er gebeurt wel van alles. Ik zou niet gelukkig worden als ik daar nu de komende jaren from nine to five zat. Want ik werk niet graag from nine to five. En ik ben straks al verslaggever veel op pad. Nee, natuurlijk wordt het wennen. Het zou, ik zou liegen als ik nu zei van, nee joh, knop om. En, uh, we gaan even de toertocht op, Ankerveen, uh, op de Ankerveense plassen verslaan. En daarna door naar een krijgsprekje over Badahari. Nee, dat is, dat is niet zo. Dat zal wennen zijn. En dat zien we wel hoe dat gaat. Waar is jouw uh, journalistieke bloed vandaan gekomen? Eh... Um... Ik, ik, dat begon toch vooral met een liefde voor het buitenland. Uh, ik, ik hing, sorry, sorry, ik hing over de atlas en keek naar dingen. En wou heel graag reizen en wou heel graag. Toen je kind was, Ja, hebben we het ja, de, de, Gewoon de, de... aardrijkskunde, waar ben ja. je dan? ja. is dus even ja. Ja. Zoiets. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat begon dus met een liefde voor reizen en al die landen willen zien. Ik heb nou ja, altijd heel veel gereisd. En zoals gelukkig mijn generatie, ik denk een heleboel mensen. Um, en, en, en daar begon het. En dat, dat werd een liefde voor journalistiek. buitenlandse journalistiek in de eerste plaats. Uh, ja, eigenlijk best wel laat. Eigenlijk rond mijn... Uh, aan het begin van mijn studie ongeveer. Uh, dat, dat begon al vrij snel toen met een stage in Washington. Ook bij de NOS. Dus die cirkel is nu helemaal rond. Um, ja, en toen wist ik zeker dat ik graag de in wilde. Ja. Ik kan er niet op één dag uh, vastpinnen. Uh, ik weet wel dat ik destijds, dat was uh, in 1997, ten tijde van het Lewinsky-schandaal, dus helemaal niet zo heel lang geleden. Uh, toen, toen ik daar stage liep en al die correspondenten druk liepen te doen. op de trappen van het Capitool, want die hadden dat Lewinsky-rapport in handen, weet je wel. Toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Ja. Ja. Maar dat hoefde dus nogmaals, ik ben een beetje in Amerika gerold, maar dat hoefde niet per se Amerika te zijn. Maar wel correspondentschap? Ja, dolgraag. Dat is prachtig. En wat maakt jou een goede correspondent? Uh, uh, de, uh, als ik dat ben, want dat veronderstel jij. Maar, uh, uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik denk dat ik redelijk allround ben. Dus dat ik als correspondent moet je en verhalen kunnen maken. Er zijn mensen die dat beter kunnen, maar er zijn ook mensen die dat slechter doen. En je moet een verhaal kunnen vertellen. Uh, uh, dat moet over politiek kunnen gaan, maar je moet ook over... De economische crisis of als je in Haiti bent over de aardbeving daar kunnen vertellen. En ik, ik geloof niet dat er iets is waar ik nou verschrikkelijk in uitblink, eerlijk gezegd. Ik geloof dat er wel een aantal dingen zijn die, die ik redelijk doe. En wat ik zeg, een beetje allround. Um, en dat moet je als correspondent denk ik ook wel zijn. Ik bedoel Het zou geweldig zijn als ik prijswinnende halve documentaires in het journaal kreeg. En daarnaast nog eens als uh, geen ander uh, die kruisgesprekken deed. Ik geloof niet dat dat zo is, maar... Ik ben heel erg um, op heel veel plekken inzetbaar. Ik denk dat dat, dat een beetje is, ja. en, uh, uh, ja, Jij trok al snel naar Amerika. Waarom was jij als correspondent zo op je plek in Amerika, juist in Amerika? <tie> omdat ik het land goed kende. Uh, omdat ik als journalist vaak al had gewerkt. Uh, ik weet niet of ik, ik... Misschien was het in een ander land ook wel gelukt. Dat hoop ik eigenlijk, want ik zou geen goede journalist zijn... als je maar op één plek en in één land redt. Uh, maar ik heb het nooit ergens anders geprobeerd, maar... Um, ja, geen idee. Ik bedoel, je krijgt denk ik vanzelf iets met een land als je er een paar jaar zit. Er zijn weinig landen waar ik, niet, uh, uh, waar ik, waar ik me niet zou redden, denk ik eerlijk gezegd. Uh, behalve dat er natuurlijk... Ik bedoel, dat uh, zei ik er straks al. In, in, in Amerika spreek je de taal. Ja. Een, een ander land had je moeten leren. Dat was natuurlijk een stuk... Uh, een spannender, uitdagender, stoerder geweest. Maar goed, het is zo gelopen en ik ben er heel blij om. En eigenlijk, ja, je zit dan in Washington. Heel veel mensen uh, zeggen dan, ja, dan zit je in een saaie Washington. Eigenlijk moet je in New York zitten. En dat is uh, veel spannender. Maar jij vertelde, uh, uh, Californië, daar moet je zijn. Ja, absoluut. Het ja, is mijn stokpaardje. Daar word ja. ik zelf een beetje... Um, uh, of, uh, ik, ik kan me voorstellen dat mensen daar moe van worden. Want het, uh, ik, ik zeg dat tegen iedereen. Nee, maar dat is ook echt zo. Kijk, kijk, Washington en New York, daar zitten 20, 30 Nederlandse journalisten. Waaronder die van de NOS. En er zijn ook best redenen voor, want hè, wij doen hard nieuws. Dat is vaak politiek. Je zit met een tijdsverschil dat net iets handiger is dan als je aan de Westkust zit. Um, intussen zitten er één of twee Nederlandse journalisten aan de Westkust. Terwijl dat echt de toekomst is van Amerika. Als je kijkt naar de grote problemen die er spelen... de grote issues die ook Obama wil aanpakken... immigratiehervorming, eh, dat soort dingen. Dus de toekomst ook van de Latino's. de veranderde blik van Obama, eh, van Amerika eigenlijk in de wereld. Hè. Heel lang op Europa gefocust, nu veel meer op Azië gericht. En ja, dan moet je naar links, dan moet je naar het westen. Um, dingen die de afgelopen jaren hebben gespeeld... zoals de huizencrisis, werkloosheid, dat, daar kan je in Californië... Miljard verhalen over maken. En het is een staat, want als je over de westkust praat, dan praat je al snel over Californië, die enorm experimenteert. Uh, politieke experimenten, sociale experimenten, referenda. Um, het is een hele, hele boeiende, hele boeiende plek. En het is in heel veel opzichten de toekomst van Amerika. Er zit ook veel meer spanning op Los Angeles dan bijvoorbeeld op New York, wat er eigenlijk wel af is. Ik vind New York een fantastische stad. Ik had er doorgaan willen wonen. Mm -hmm. Het is wel af. Hè. Manhattan is, dat is gewonnen uh, door, door de Rijken. De rest zit in die andere wijken. En het is wel af. En het is redelijk ontgonnen. In New York liggen natuurlijk heel veel verhalen, maar het is ook wel een beetje klaar. En in Los Angeles zit, zit veel meer spanning op die stad. Maar, uh... Uh, veel meer verhalen. Als ik daar vandaan kom en ik kwam elk jaar een aantal keren dan kwam je met twintig ideeën terug, waar vallen maar een paar in het journaal pas. Maar als we het dan over Californië hebben, dat is volgens mij ook een stuk progressiever dan het middenland van, van, van Amerika. Ja. Ja. Dus dat is, vind ik, als dat de toekomst wordt van het nieuwe Amerika, dan ja. vind ik dat ook wel hoopgevend. Of zie ik dat dan weer te Nou ja, dat hangt van je nou ja, dat hangt van je, van je, <laughs> van je politieke ja. standpunt af. Maar um, ja, wat het, het aardige is dat ik wel eens in de in de ontstaansgeschiedenis van de Tea Party bijvoorbeeld ben gedoken, dus van die rechtse volksbeweging de uh, Tea Party, dat, dat, dat, dat is half in Californië ontstaan. En de kust, dus hè, San Francisco, Los Angeles, je kent dat. Uh, dat is allemaal hartstikke links. Als je dan naar de binnenlanden gaat... dan kom je daar ook hele conservatieve mensen tegen. Um, uh, waar, waar dus dit soort protestbewegingen zijn begonnen. Waar de grote megachurches, van die grote kerken... waar, waar 10.000 mensen op een zondag um, uh, God aanroepen... die zijn daar uh, een beetje begonnen. Um, dus het is een, een microcosmos. Er is echt van alles. En, en nogmaals, van korte nieuwsberichten, nieuwsverhalen, tot lange documentaires. Je, als je daar gaat zitten, dan. Nu is je volgende vraag, waarom ben je daar niet gaan zitten? En daar hebben we niet echt antwoord op. Maar dan zit je op een goudmijn van verhalen. Ja. Ja. Nee, ja, maar goed, ik had dan in ieder geval misschien gezegd: uh, Wouter Zwart gaat daar zitten. Ja, ja. Of zou je dan heel veel missen qua. Uh, het ja, het kijk, Witte het is Huis, een beetje. Nieuws. Ja, het is een beetje het. het, het plaatje ook, denk ik. En, en, kijk, we zijn natuurlijk wel voor een groot deel op de politiek gefocust. Ja, dan kan je beter in Washington zitten, of in New York. Dat maakt niet zo vreselijk veel uit, maar dat je wel, dan kan je de trein pakken naar Washington. Dat je wel... Kijk, Obama krijg je niet te spreken, maar, maar die halve stad houdt zich met politiek bezig. Hè? Dus, dus je kan de politiek veel beter vanuit Washington volgen. En dat is belangrijk. Um, je kan wel zeggen, god, moet Nieuwsuur niet aan de Westkust gaan zitten op een gegeven moment. Dat is ook deels NOS. De ja, daar kan je voor kiezen. Maar, nou, ik weet ja. dat Karel Kuil heel vaak luistert naar dit programma... de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Eh, of tenminste, de ex-hoofdredacteur van Nieuwsuur. Maar hij heeft nog wel wat te zeggen. Dus misschien eh, gaat er nog wel een uh, correspondent richting... Eh, nou ja, als... maar de, de huidige Nieuwsuur-correspondent... Ja. een kleine en hele goede, die, die komt uh, heel vaak aan de Westkust. Ja. Die komt er net vandaan, weet ik toevallig. Dus, uh, ik bedoel, het is allemaal prima te bereizen. Uh, maar, maar, maar wat ik zeg, als je, als je de toekomst van Amerika wil zien... Dan moet je absoluut naar het Westen. Maar als jij zo praat over Californië en daar de toekomst... en de verhalen die je daar kan maken... de, de, de duizenden verhalen die voor het uh, uh, oprapen liggen... Uh, hoe zie jij je toekomst dan hier uh, als uh, uh, verslaggever in Nederland? Nou, ik denk niet heel ver vooruit. Nee, echt niet. Um, nou, wat ik net zei. Ik, ik wil graag wat meer erbij schrijven. Ik, ik wil graag maar... Maar zie je de verhalen hier ook uh, uh, op, op straat liggen? Ja, ja, kijk, ik ben hier een paar jaar niet geweest. Hè. En, en ik denk dat in Nederland de, de, de, de, hè, de hele fortuinperiode is misschien wel een beetje afgerond. Hè. Dus, dus, dus de, misschien heeft Nederland wat dat betreft de interessantste periode wel gehad. Tegelijkertijd is Europa nu heel erg, en Nederland ligt meer in Europa. Europa is nu. Hot. Ja? Soms vergeet we dat um, wel eens, hoor, dat wij midden in Europa liggen. Ja, dat weet ik. Nou ja, dat is een van de dingen die me in Nederland soms wel een beetje storen. Dat het dat, dat, dat steeds meer um, naar binnen is gericht en van hype naar hype hinkelt. Want zo is het wel een beetje. Uh, maar Nederland ligt wel midden in Europa. We hebben he, Mr. Euro sinds een paar dagen. Uh, Jeroen Dijsselbloem. Maar los van de politiek... Um, als ja, je naar landen als Spanje, Griekenland, met, met waar, waar, waar mensen van mijn leeftijd al, al vier jaar werkloos thuis zitten. Um, misschien dat het verhaal in Amerika langzaam een beetje af is en het verhaal in Europa. Uh, jij, dat print ik mezelf maar in. in ben je anders gaan kijken naar Nederland uh, uh, vanuit Washington, die vijf jaar dat je daar zat? Hmm, nee, niet, niet heel erg. Ja, tuurlijk wel een beetje. Alleen ik kwam hier wel twee keer per jaar. We hadden correspondentendagen elk jaar in het voorjaar. En dan kwam ik vaak nog wel met de kerst een beetje. Je leest de Nederlandse kranten goed, althans dat deed ik. Dus, dus ik ben niet het contact helemaal verloren. Um, Wacht, ja, wat Ik, ik, zeg, ik e moet je opbreken, politiek... want we moeten schaatsen. Ze zijn waarschijnlijk iets heel klaar geweest met het welpauze. Dus we gaan even naar het uh, wereldkampioenschap uh, sprinten. Uh, voor de mannen volgens mij in Salt Lake City. Ook in Amerika inderdaad. Uh, in uh, Utah, de, die staat waar uh, we in 2002 te gast waren in Salt Lake voor de Olympische Spelen. En nu voor de tweede keer in de geschiedenis te gast zijn... voor de wereldkampioenschappen sprint. En we toe zijn op de duizend meter aan de laatste vier ritten. En ik kijk op de baan. Staat hij er? Ja, hij staat er. Mark Tuitert doet mee aan de duizend meter... nadat hij zich eerder vandaag blesseerde aan zijn lies. Daar heeft hij wel vaker problemen mee gehad in het verleden. Onderuit ging naar 100 meter van de 500 meter. Zijn rit ook niet uitreed. Betekent dus dat hij gedisqualificeerd is... voor wat betreft het algemeen klassement. Maar dan mag je in ieder geval op deze eerste dag nog wel meedoen aan de 1000 meter. En uh, moet Tijtert daar maar het beste van uh, zien te maken. Hij rijdt tegen de Canadees Tyler Darrow. En dat is een echte 1000 meter specialist. Hij rijdt voor de ploeg van uh, Pieter Muller, de Amerikaan. Maar we zien gelijk na de start dat het niet goed gaat met Mark Tijtert. Hij heeft het geprobeerd. Hij, heeft, uh, hij is van start gegaan, maar hij houdt onmiddellijk in. Grijpt opnieuw naar de lease. Nee, deze uh, dit WK sprint hier in Salt Lake City loopt uit op een enorme deceptie voor Mark Tijtert. Die aan het begin van het seizoen uh, net Voordat de denken afstanden het seizoen uh, uh, aftrapte. Ten volkom op training en daarbij uh, zijn uh, rib uh, bra uh, brak. Dat kostte hem lange tijd voordat hij weer terug was. En nu heeft hij dus last van zijn lease. Is van start gegaan op de 1000 meter. Maar that's it. Want hij is inmiddels alweer uit de baan verdwenen. Tyler Darrow ondertussen komt door in 41.67. Snelste tijd staat op naam van Harold Silos. Dat is een rijder uit Letland. Reed een dik persoonlijk record. 1.07.47. Q-Yook Lee viervoudig oud-wereldkampioen sprint staat met 1'07'87 op de tweede plaats. En is van de rijders die tot nu toe gereden hebben de beste in het algemeen klassement. Samen met de Canadees, de Jamie Gregg. Tyler Darrow, die andere Canadees, komt nu over de streep in 1'08'15. Dat is de tijd die ja, hij achter zijn naam krijgt. 1'08'15 is de vierde tijd voor de Canadees. En dat is geen persoonlijk record. En zoals gezegd, Mark Tuit, het verliet is dus al heel snel de wedstrijdbaan. Nadat hij direct naar de start waarschijnlijk weer voelde in zijn bovenbeen: dat het er toch niet in zat. Dat die spier in zijn bovenbeen toch te veel pijn doet. Hij maakte een pas of 5-6, een slag of 5-6. En toen was het over en uit. Op deze duizend meter nog drie Nederlanders, die uh, ja, allen een uh, ieder op zijn beurt wel wat te doen heeft op deze 1000 meter. Zo heeft Hein Ottespeer wat goed te maken. Want Hein Otterspeer, de Zuid-Hollander van 24 jaar... die begon niet lekker aan het toernooi. De 500 meter die verliep tegenvallend. Vooral door de tweede bocht, dat was de binnenbocht. Otterspeer kwam helemaal in de buitenbaan terecht. Keerde maar net een nauwe nood op tijd terug in zijn eigen baan in de binnenbaan. Finiste in 34-79. Bleef daarmee drie tiende verwijderd van zijn persoonlijk record. En liep dus achterstand op in het algemeen klassement. Onder andere op de Koreaan Thai Beumo. Die achtste wedstrijd op de 500 meter. En Thai de Olympisch kampioen van de 500 meter. En de winnaar, de winnaar van het Olympisch zilver op de 1000 meter in Vancouver. Is nu de tegenstander van Hein Otterspeer. Die een klein missetje maakte. Die redt direct naar de stad. Linkerarm nu op de rug door de binnenbocht heen. Otterspeer gestart in de binnenbaan. En dat betekent dat hij straks ook de laatste binnenbocht heeft. Komt alweer in de buurt van Thai Mo. Maar Mol ook net iets beter. 1633 voor Mol. 1637 voor Hein Otterspeer. Die persoonlijk record reed vorige week in Calgary toen hij de 1000 meter won. Op zondag bij de wereldbekerwedstrijden. En daar snelde naar 1.0776. En nu als hij achterop zou kijken, Mo al dichter bij hem ziet. En nu kijk, kan hij naar links kijken. En dan ziet hij dat donkerblauwe pak van de Koreaan onderdoor komen. Mo aan de leiding. Maar versnelt goed uit ook. Zit maar 50ste van een seconde tussen. Mooie rit om naar te kijken. 41.25 voor Mo. 41.30 voor Rijn Autospeer. Allebei ietsje sneller dan Silos was in zijn rit. Maar de led had een goed de laatste ronde. En dat kan Ontenspeer nu ook overkomen want hij heeft een richtpunt op de kruising aan Thaibu Mo en heeft veel meer snelheid over dan de Koreaan want sprint nu naar Thaibu Mo toe. En als hij de laatste bocht dit keer wel goed houdt kan dit een mooie eindtijd worden van Heijn Ontenspeer. dat doet hij. goede laatste ronde van hij Ontenspeer. En dat brengt hem tot 1 7. 46. En daarmee had hij opnieuw drie tienden van een seconde af van zijn persoonlijk record. Mo heeft een hele slechte laatste ronde. Hij komt niet verder dan 1, 8, 27. En dat is slecht voor Mo in het kleur van wat betreft het klassement. Wat in de dat algemeen klassement is Hein Otterspeer. Nu de Koreaan bijvoorbeeld ook voorbij gegaan. Otterspeer doet hele goede zaken op deze 1000 meter. Maakt zijn tegenvallende 500 meter hier meer dan goed mee met deze 1.07.46. Het persoonlijke record voor de Zuid-Hollander. Hij komt van origine uit Gouda, maar woont tegenwoordig in uh, Heerenveen, zoals bijna alle schaatsers doen. En hij gaat voorlopig ook van de rijders... We hebben nog twee ritten te gaan, dus nog vier mannen komen in de baan. Maar van de rijders die er gereden zijn... gaat Otterspeer ook aan de leiding in het klassement. Morgen 1200ste voorsprong op Q yuk Lee. En uh, dus ook op Jamie Gregg. Dat staat allemaal redelijk dicht bij elkaar. Want ook Lobkov en Mo zitten daar in de buurt. Maar Otterspeer gaat dus wel stijgen in dat klassement. Nu in de baan, in de voorlaatste rit, Michel Mulder. De nummer 5 van de 500 meter. Prima 500 meter reed Michel Mulder. Wat met 34,47 reed hij een persoonlijk record. Hij haalde er uh, uh, 800ste van een seconde vanaf. Zijn tegenstander is Samuel Schwartz. Daar heeft hij een prima tegenstander aan. Want de Duitser is echt een 1000 meter specialist. Maar Mulder kunnen we dat toch ook wel van zeggen hoor. Dat hij zijn 1000 meter goed aan kan. Derde dit seizoen. Vorige week beter gezegd. In Calgary. Dat was zijn enige podiumplaats op deze afstand. Schwartz, die stond al uh, vijf keer op het podium. En won één werelddekenwedstrijd. Schwartz in de binnenbaan. Gestart. Mulder in de buitenbaan en Mulder opent net iets sneller. 16,25 voor Rem, 16,38 voor Swartz. Die in de tweede binnenbocht met zijn linkerhand naar het ijs moet. En maar ten nauwe nood de balans goed kan houden. Want, uh, Mulder was er net bij de, de eerste doorkomst na 200 meter. Trouwens, 1200 sneller dan hij Speer, Die zijn ploeggenoot is bij Beslist.nl. De ploeg van Gerard van Velde die op deze baan in 2002 zoveel succes had. Op deze 1000 meter. Toen werd hij olympisch kampioen van Velde. De trainer van deze Michel Mulder die met 41,09 doorkomt... Dat is de derde doorkomst tijd. Vrij ruim de binnenbocht aansneed. Even leek hij met zijn buitenste been in de buurt komen van de rode lijn. Dan moet hij oppassen, want dat mag niet. Maar een ruime voorsprong heeft op zwart En met het ingaan van de laatste bocht. Dat is de buitenbocht voor Michel Mulder die een persoonlijk record heeft van 1'07'87. Daar komt Mulder aan. Hij gaat zwarts, denk ik, verslaan op deze duizend meter. Ja, maar dat gaat hij doen. En met 1'07'49 rijdt ook Michel Mulder een persoonlijk record. Hij is daarmee ietsje langzamer dan Hein Otterspeer en Harold Silos. Maar het persoonlijk record, dat telt vooral ook omdat hij regelmatig is. Hij rijdt regelmatig, Michel Mulder. En dat betekent dat hij ook Otterspeer voorblijft in het algemeen klassement. Nog één rit te gaan, Koskela Groothuis... En voorlopig staat Michel Mulder in het klassement 1 en hij in Otterspeer op de tweede plaats. En dan pas komt bijvoorbeeld de viervoudige wereldkampioen Q-Huck Lee. Dus het gaat goed met de Nederlanders op. Mark Tuitert. het natuurlijk na die, na die valpartij en die blessure die Pijper Maarten heeft uh, gegeven. Maar met zijn ploegenoot uit de ploeg van Gerard van Velden gaat het goed. Otterspeer de snelste voorlopig op de 1000 meter. Michel Mulder, de beste in het algemeen klassement. En Stefan Groothuis krijgen we dan nog. Hij rijdt voor die Brad Loyalty ploeg, de ploeg van Jak Hori. Oh, die staat toe te kijken aan de overzijde op de kruising. Nu nog met de armen over elkaar. Redelijk rustig daar staat. Maar reken maar dat ook bij uh, Jack Ori de hartslag nu wel uh, gaat uh, toenemen. Het ritme, het hartritme gaat toenemen. Want hij gaat zijn pupil en de regerend wereldkampioen Stefan Groothuis... nu op de duizend meter gezien rijden. Groothuis begon goed hoor aan, aan dit uh, toernooi. Want 34-82 was dan weliswaar de achttiende de plaats. Maar 34-82 is wel een tijd waarmee hij uh, vooruit kan in zo'n toernooi. Want ook Groothuis is een regelmatige rijder. En zoveel regelmatige rijders, rijders die een goede 500 en een goede 1000 te kunnen rijden... zijn er tegenwoordig niet heel erg veel meer. Pekka Koskala kan het ook, de VIN, de tegenstander van Stefan Groothuis. Maar Koskala maakt nu wel de valse start. En dat betekent dat beide heren terug moeten. En uh, dat betekent dus ook dat de tweede start goed moet zijn. Sneeuw van Groothuis zwaait nog een keertje met de armen rond de middel. Om zich een beetje op te peppen. En dan klinkt opnieuw het go to the start van de starter uit Japan, Takeshi Ushida. De zijn goede sprinters, maar dan vooral op de 500 meter. Op De 1000 meter vallen ze vaak wat tegen. 1000 meter het domein van Stefan Groothuis vorig seizoen. Want hij werd niet weer alleen wereldkampioen sprint, ook wereldkampioen op deze 1000 meter. En nu is hij wel goed weg. En naar die eerste pasjes doet hij altijd voorzichtig. Want Groothuis heeft veel moeite gehad in het verleden bij de start. Ging nog wel eens voorover, direct na de start. Na ja, die eerste rustige passen komt hij op stoom. Maar wel met een missetje hoor, in de eerste binnenbocht. Betekent dat Koskela voor ligt met 1642 om 1667... Voor uh, Stefan Groothuis. Gaat de tweede binnenbocht beter dan de eerste? Ja, die gaat uh, ietsje beter. Maar hij komt maar met een hele kleine voorsprong de uh, kruising opgereden. En Koskela kan echt mee in de slipstream nu van Stefan Groothuis. Kan even profiteren. En dan duikt De Vin in zijn blauw-witte pak nu de, de binnenbocht in. En dan moet Groothuis niet het verschil al te groot laten worden. Met het oog op dadelijk de laatste ronde. Maar hij gaat nog aardig goed mee hoor. In uh, de buitenbaan. 41-25 voor Koskela. 41-59 voor Groothuis. Die nu moet gaan proberen toe te slaan in die laatste ronde. Heeft ...in geval een richtpunt aan die enorme grote vin. versnelt uit Stefan Groothuis. Dat ziet er goed uit. Lijkt mij iets meer snelheid te hebben op dit moment dan de Pekka Koskela. En hij heeft nog de laatste binnenbocht om het verschil definitief goed te maken. Ja, dat gaat hij doen. De Nederlandse recordhouder Stefan Groothuis zit ernaast. En is er voorbij. Gaat deze rit winnen. En dat gaat hij doen in 1087. Dat is de vierde tijd van deze 1000 meter. 1087. voor Stefan Groothuis. 1.07.92 is de eindtijd van Pekka Koskela. Dat betekent... Dat dat uh, na de eerste dag van dit wereldkampioenschapsprint. Dankzij die uh, tweede, uh, de derde plaats moet ik zeggen. op de duizend meter. Michel Mulder aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Michel Mulder, de Nederlander, leidt het WK-sprint naar de eerste dag. Pekka Koskela staat op de tweede plaats. Morgen op 1900ste op de 500 meter. En Hein Otterspeer, die de duizend meter wint. staat op de derde plaats. 1 en 3 staan die twee Nederlanders. Steven Groothuis, zesde. Net iets meer meer dan een halve seconde. Er zit ook voor Steven Groothuis... morgen op de laatste dag nog van alles en nog wat in. Ja, uh, Michel Mulder staat op de eerste plaats, Elke Bos van Roosenthal. Nou, geweldig. Ja, ja. Zegt het jou iets? Of moet je echt nog inkomen... in uh, ja, de sportbeleving <kwijls> en uh, sowieso uh, de hele ja. beleving in Nederland? Nou, ik ben, nooit, ik, ben, ik ben vrij eenkennig als het om sporten gaat. Dat, dat beperkt zich tot voetbal en, en tennis eigenlijk. Um, dus ik ben geen enorme schaatsliefhebber. Maar... Nee, maar dit is de beste. Toen er even vorige week twee dagen Elfstedentocht was. Dat is natuurlijk... Ja, maar ja, toch is... Het is... Voor een herintredend verslaggever is het de beste ontmaagding of herontmaagding. Dat is niet mogelijk. Maar uh, uh, nou ja, die, die je maar kan voorstellen. Ja, het is één keer min drie. En dan uh, ja. begint iedereen al ja. de toch ja. te organiseren. Nee, maar dat is toch ook wel heerlijk. Ja. Uh, en uh, waar kijk je nog meer naar uit uh, hier in Nederland? Om hier weer uh, verhalen te gaan maken. Um, ja, dat vind ik lastig. Ik ben echt net, net een week terug. Ik, ik, ik zit nu nog in de, de, de vrienden en de familie in en, en Amsterdam. Dus daar kijk ik nu heel erg naar uit. Daar ben ik nu mee bezig. En uh, ik meld mij over een dag of tien op de redactie. En dan komen die verhalen vanzelf. En ga je dan in beeld echt verslag doen of ben je buiten beeld verslaggever? Um, als er reden voor is, in beeld. Maar dat is niet. Um, er, er staan al genoeg verslaggevers in beeld. Um, uh, net, net waar aanleiding voor is. Ik bedoel. Als er hard nieuws is, dan sta je ergens in beeld. En, uh, ik hoop um, Iemand zei tegen mij, een, een oud collega... en ik deel dat wel, het eerste onderwerp of het laatste onderwerp van het journaal. Dus of een mooi hard nieuws onderwerp of een mooie afsluiter, kunst. Ik noem maar iets, een concert. Ik, ik hou wel van die regel, want dat is ook wat ik het leukste vind. Um, ja, we gaan nou, het zien. Uh, welkom terug in, uh, dankjewel. in Nederland. En uh, dank je wel voor die, uh, ja, die vijf jaar lang... Uh... Washington, Die goede graag gedaan. verslaggeving vanuit de, de Verenigde Staten. Nu weet ik wel, en dat weet ik ook natuurlijk van Marion van Rooyen, die correspondenten staan ook wel echt uh, uh, bekend om het feit... dat ze s'avonds ook nog lang in de bar na willen praten en verhalen willen opduiken. Ik weet niet waar je het over hebt. <laughs> Hoe zit dat met jou? Nou, dat gaan we merken. Ja. Gaan we dan wel die plaat van Deus draaien die mij beloofd was? Ja, er zou een schitterende plaat uh, waar ik heel blij van werd... omdat ik ooit nog bij Tom Barman in de klas heb gezeten. De frontman van Deus. Uh, ja, die, die, die is door het schaatsen helaas uh, vervallen. Het schaatsen ook. Maar uh, misschien draai ik hem wel uh, volgende week voor mijn uh, volgende gast. Uh, wie zal het zeggen? Uh, ik bedank jou in ieder geval uh, buitengewoon. Heel graag gedaan. En uh, ik wens jou een uh, fijne tijd in Nederland. Dat gaat lukken. Dames en heren, dit was uh, Ilko Bos van Roosentaal in uh, de overnachting. En uh, uh, volgende week hebben wij uh, Thijs Reumer in de uh, overnachting... die ook gaat praten over Cloaca. Uh, Ik wens u allen een uh, bijzondere nacht... en hopelijk morgen een nieuwe wereldkampioen uit Nederland. en. <laughs>